Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Israël heeft de VS verteld dat er plannen zijn voor een grondoorlog in Libanon. Dat melden Amerikaanse media moet gaan gebeuren op de plek in het zuiden van Libanon... waar de afgelopen dagen ook al veel luchtaanvallen zijn geweest. Je hoort verslaggever Sander van Hoorn. Het is nog onduidelijk wanneer en hoe groot precies. Ik verwacht niet dat dat een, een, een hele grote invasie zal worden... omdat hier de geluiden de afgelopen dagen wel waren. Als er een uh, grondoorlog begint... dan zal die in tijd en in rijkwijte beperkt zijn. Het doel van Israël is om belangrijke mensen... en wapens van Hezbollah uit te schakelen. Afgelopen weekend kwam de leider van Hezbollah al om het leven bij raketaanvallen. Een bijzonder verhaal uit Almere. Nierpatiënt Aman moest elke nacht aan de dialyse en deed een oproep op Facebook of iemand zijn of haar nier aan hem zou willen afstaan. Akim uit Zwolle reageerde dat hij een van zijn nieren wel wil geven. En na onderzoek in het ziekenhuis bleken ze een match. De mannen zijn zelfs bevriend geraakt. Wij doen dit echt samen. Hij sleept mij eigenlijk wel stiekem er ook wel een beetje echt doorheen. Ze dus krijgt er helemaal niks voor. Ik wil er ook helemaal niks voor. Dat geldt al helemaal niet. Het gaat mij alleen maar om een manier voor hem. Ik wil hem heel graag die vriendschap teruggeven. En ik denk dat de dankbaarheid daarin zal terugkomen. En dat zal echt de rest van ons leven zijn. Volgens het Leids Universitair Medisch Centrum gebeurt het maar zelden... dat er op deze manier een donor wordt gevonden... die niet alleen bereid, maar ook nog eens geschikt is. En voor de kust van Nederland is een zeekomkommer ontdekt. Die nog niet eerder in Nederland te zien is geweest. Deze duiker heeft het dier gevonden. Ik uh, was lekker aan het duiken op een wrak een beetje in het zuiden van het land. En uh, specifiek bij de ketels van het wrak daar was ik naar wormen aan het kijken. En um, ineens ja, voelde ik mijn hartslag omhoog gaan en zag ik een soort tropisch zacht koraal wit-zwart van kleur. Ja, een soort dikke witte worm met tentakels... alsof het een paar kleine boompjes zijn. Ja, ze appte een foto naar een expert... en die zei dat de zeekomkommer inderdaad nieuw is in ons land. Het diertje komt wel op andere plekken voor. In Frankrijk heet hij de grote witte vingerlikker. En dan nog het weer. Vanavond droogt het soms even op. Maar vannacht gaat het opnieuw flink regenen en waaien. Morgen ook regen en wind. En het wordt dan zo'n 13 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. In Noord-Holland lossen de meeste files nu snel op. Hoe druk de avondspits Spits ook was, De meeste vertraging nu nog op de A4. Amsterdam richting Den Haag. Tussen Schiphol en Roerlovaansveen staat nog 11 kilometer file met een kwartier vertraging. De A9, 1 richting Alkmaar.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 Best, to make them mothers proud and put their hearts at rest on the leash of envy in a cage of ambition that you'll never make it out no you'll never make it out take it out on your friends and family take it out on your own humanity take it out well it can be my vanity. but nobody will think about it nobody will think about it you. you'll think you're better than me well i think that too but the other way around and that might just be You think you're better than me Well, I think that's too, But the other way around And that might just be true Oh, I never tried to hide it I don't want to give you a reason To get excited at all But maybe I was wrong And ignorance is bliss I don't know what I did To give you such a feeling That you thought that I would miss the mark I never miss the mark You you're better than me, well, I think that's you, but the other way around, and that might just be true, okay. You think you're better than me, well, I think that's you, but the other way around, and that might just be true, huh. Ja, dat uh, was de kop van het laatste uur. En dat uh, was Dixie. En dan moet je niet denken aan zo'n uh, ding wat je buiten in, uh, in, in de straat ziet... als er een aantal bouwvakkers ergens een huis aan de troep geknoppen zijn. Nee, het is een band. En ze komen uit Amsterdam. En ze hebben nog niet zo lang geleden hebben ze opgetreden in Slachthuis Haarlem. En dat deden ze samen met een andere illustere band uit Amsterdam. Nu al illuster. Want uh, die band die bestaat eigenlijk... Uh, Twee jaar Marathon uit Amsterdam. Maar vanavond zitten er, uh, er leden van een band uit Zaanstad. Dat zit tegen Amsterdam aan. Maar um, even over uh, de gemeente Zaanstad. Is er uh, toch nog een beetje sprake van een beetje een bandjescultuur en muziekcultuur in uh, de gemeente Zaanstad. Ik weet dat Relics, die hebben nog niet zo lang geleden, hun albumrelease in Flux gedaan. Dus. Ja, was daar toch? Ik was erbij, ja. Ja, was jij het. erbij? Als fotograaf. Als fotograaf, ja. En, uh, ja, want uh, Relics, die hebben we ook uh, een paar keer al hier, uh, laten horen. Mm. Is het niet bij 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf, dan gewoon in de reguliere alternatieve VM's? Maar uh, wat vind je van die band? Fantastisch. Ja, ja echt. Want, goed. Ze kun, want ze kunnen alles, heb ik uh, wel het idee. Hè? Ja, en ik ken ze ook al een paar jaar. Ze dus zijn oh. nog steeds jong, dus het is wel mm. grappig. Echt of, ik heb ze echt een beetje zien. Uh, uh, opgroeien, zal ik maar zeggen. En ja. dan uh, is het heel leuk om ze zo te zien uh, shinen. Het was een heel gaaf optreden. Ja. Ja. Bent uh, heeft dus een album uitgebracht. Iets met When the Heartbreak Show. Of The Heartbreak Show, geloof ik. Iets van die, die aard. Van ja. die aard. De, ja, de titel die ontbreekt mij elke keer, maar goed. Um, waarmee we uh, ook een beetje weer uh, ook naar jou gaan, Lorena. Want ja, want uh, er is ook nog iets... Best wel wat ik even tegenkwam, uh, wat ik heftig vond. Maar dat heb jij natuurlijk zelf ook ondergaan. Drie jaar geleden uh, was dat een verhaal dat jij ja, in het ziekenhuis uh, belandde. Ja, dat klopt. Ja, um, dat was toen. Ja, dat was toen. Maar wat, uh, uh, ja, wat, wat, wat had je? Wat, wat gebeurde er? Nou, ze weten nu nog steeds niet echt precies wat er allemaal uh, gebeurde. Mm. Maar het kwam erop neer dat mijn uh, darm was geperforeerd. Dus daar moest een stuk tussenuit worden gehaald. Mm. En uh, ja, dat was vrij heftig. Ja. Ja. Uh, want de aanleiding: uh, nou ja, je hebt er, dan, dan lig je in, uh, in dat ziekenhuis. Maar je hebt er ook een. Uh, uiteindelijk heb je er ook iets mee gedaan. Uh, van die periode dat jij dus daar uh, terecht uh, kwam. Ja, ja, ja, klopt. Maar Het was best wel een, een hele rare periode... met steeds weer naar het ziekenhuis en weer een operatie en dan weer thuis. En dan dacht ik, oké, okay, weet je wel, nu word ik beter. Mm -hmm. En dan werd ik weer ziek en dan moest ik weer terug en weer onder het mes. En dat ging zo een paar keer door. Dus op een gegeven moment gaat dat ook iets met je hoofd doen. Ja. Uh, dus ik zat daar best wel mee. En uh, toen dacht ik van, nou ja... Ik probeer er wel gewoon over te schrijven. Mm -hmm. Want dat, dat helpt mij vaak met mijn ja. gedachten op een rijtje krijgen. Dus ja. een soort van therapeutisch liedjes schrijven is dat geworden. Ja. En, en uh, ja, daar hebben we best wel veel nummers nu die daarover gaan. Ja. Uh, want uh, nou ja, de single In Inside die gaat daar niet over. Nee. Nee, want nee. dat is weer compleet iets anders. Maar voordat we daar even over gaan hebben... gaan we eerst eventjes nog uh, over die persoonlijke uh, songs... Want is dat, uh, ja, dat, dat moet ergens dus een, een, een weg weten te vinden in, in dat opzicht. Maar help je dan ook andere mensen daarmee... die misschien een soortgelijke situatie hebben gezeten? Dat, dat weet ik niet, maar dat hoop ik. Want ja? ik weet nog van die tijd dat ik me best wel alleen voelde... Mm -hmm. in wat ik doormaakte. Ook al had ik heel veel lieve mensen om me heen... die me allemaal hielpen. Mm het -hmm. is uh, toch een soort van eenzaamheid. Uh, niemand begrijpt het of zo. Um, dus ik hoop dat, dat, dat iemand daar iets aan heeft. En um, ja. dat, zou, dat zou heel mooi zijn. Ja. Uh, dan even over daarnet. Want uh, uh, je hebt een cover gedaan van, of jullie hebben een cover gedaan van Taylor Swift. Wat <laughs> hebben jullie met Taylor Swift? Kijk, kijk ook even de rest van de band aan. Want, nou, uh... Jeroen is dus echt super Swifty. Ik ben wel echt een. Uh... <laughs> En nee. Zwift die gewoon. Ja. Ja. Dus jij stond al uh, met, uh, met je armen in de lucht toen het nieuwe album ja. van Taylor Swift ineens ja, uh, dit jaar verscheen. Ja, ja dan, uh, ik was erbij. <laughs> nee. Wat, beter optreden? Nee, nee. nee. Ik wel. Ja? Ja, maar nee, ik ja. wel. Maar uh, wat, uh, wat, wat is dat uh, Taylor Swift? Uh, vertel. Wat, nou. wat spreek je aan in de muziek? Nou. Ja, nou, in, in ieder geval over het nummer dat we net deden. Mm -hmm. van, uh, het is gewoon een heel mooi nummer. Maar Lorena is echt uh, de Taylor Swift fan. Uh, Toch! Echt, Ontmaskerd. Uh, Ontmaskerd, maskerd, ja. <laughs> ja. Maar zij um, zei, we gingen in een kerk spelen. En toen, uh, we, hadden, we hadden niet geoefend van tevoren. En toen mm -hmm. zei ze, ik wil even een koffertje doen van, van Taylor Swift. Dus nou ja, uh, gedaan. Maar we hadden niet echt geoefend. <laughs> En uh, ze zetten hem gewoon in. En in die kerk met die akoestiek. En we waren echt allemaal echt gewoon flabbergasted gewoon. Van mm -hmm. zo, oh, mooi. Toen dachten we: van nou, dat moeten we opnemen. Dus dat uh, is eigenlijk ook meteen ja. de reden waarom er ook een, uh, een cover van Taylor Swift is uh, gespeeld net. Uh, dan uh, over In Inside, want daar uh, maakte ik ook al een, uh, een, net al een opmerking over tussen het, uh, het heftige verhaal wat je, wat je net hebt uh, verteld. Uh, want ik heb ergens begrepen dat, ja, we hadden natuurlijk het nummer van uh, Dolly Parton met Jolene. En daar hebben jullie eigenlijk een soortement van vervolg op uh, gebaakt uh, met In Inside. Ja, ja. ja, dus zeg maar de, de banjo was verbannen uit deze band. En ja. ik dacht, ik moet toch die country hierin gaan krijgen. Ja, dat is wel gelukt uh. hoor, met dat <laughs> nummer. Dus um, ja, we hebben op ons debuutalbum Open Sea, uh, hebben we Around Here. En dat liedje gaat over een soort van alternatieve interpretatie van Jolene. Van hé, hmm. hey, als mij dat zou overkomen, dan, dan zou ik niet Jolene smeken om bij mijn man weg te blijven. Maar dan zou ik tegen die man zeggen van, weet je, joe. Gaan we hey joh, uh, uh, rot, maar op! Zoiets, yeah. ja. <coughs> zoiets, ja. Uh, Maar dus dat nummer Around Here ging vooral over. was gericht aan Jolene. En toen dacht ik, ja, maar nu komt die man er weer goed vanaf eigenlijk. Mm -hmm. Dus toen dacht ik, dan moeten we ook nog een nummer richten aan hem. Mm -hmm. En dat is toen in hindsight uh, geworden. Ja, uh, een duidelijk verhaal. We gaan uh, zo dadelijk uh, weer wat uh, van jullie horen. Maar eerst uh, een, uh, ja, een toch wel hagel nieuwe single. En die is van The Jordan. Wie is The Jordan? Nou, we kennen er ook onder de naam... Carol Emerald. Of Carol Emerald. En die Uchi en Jaan... daar zit bijvoorbeeld ook Gerard Heusinkveld. Wat, wat doet de Doerak? Die, die stuurt mij net een link. Van, nou, je hebt hier een nieuwe Uchi en Jaan. We hebben, maken gebruik van The Jordan. En dat nummer, dat heet Best Damn Day. Nou, die ga je dus nu horen. Won't you come with me to the bright side and live the good life? I'm writing history, now come on, baby, take it, this could be the best damn day of your life, cause I've been walking down this road, too straight for too many miles, feels mighty good to be out of line, gonna take what's mine, If the stories I deserve Can you feel it, underneath it It's like the dawn of my darker side Yeah, I'm a winner, I'm living bigger Now I'm the singer, honey, come De Best Damn Day was dit van Uchi en Jaan. En je hoorde natuurlijk onmiskenbaar de vocals van, uh, van Carol Emerald. Uh, terwijl er nog even wat camera's in gereedheid uh, wordt uh, gebracht. Want ja, er is één van de leden die is uh, verdwenen. Ja, en dan moet er even wat uh, geïmproviseerd worden met, uh, met wat camera's. Uh, dus uh, dan wordt het uh, geacht dat ik dat eventjes uh, op uh, ga uh, vullen met uh, wat, uh, wat zeggende teksten uh, in dat opzicht. En dat uh, is nu bijna denk ik wel zo'n beetje gereed uh, in dat opzicht. Mag het deur dicht, want anders dan uh, worden we straks ook uh, de bijgeleide van, uh, van de gang. Uh, en dat is um, een beetje het uh, verhaal wat ik, uh, wat ik uh, aan het afsteken ben. En ondertussen uh, is het zover. Want dan uh, kunnen we heel langzaam naar het laatste blok. En daar is hij. De uh, mensen die nu bij kijken via jijbuis. Die zien hem. De Banjo. Want. Uh, en dat is uh, de ergernis van de drie heren. Die, uh, die erbij zitten. tijdens de, tijd de rit. Maar ik zie een breed lachende Lorena. En die zegt: Ja, dat is mooi. Ik ga lekker toch lekker die Banjo gebruiken. Zou ik ook zeker doen. En. Uh, we gaan uh, het uh, eerste nummer van het laatste blok horen. En dat nummer, dat heet Untouchable. Nee. Niet? Welke dan? Die. Die. Oh, dan hebben we het mee van omgedraaid. Nee. Dus dat moeten we weer bij de samenvatting. Ja, die hadden we al bijna lopen. En uh, dan moeten we alweer helemaal uh, gaan. Eh, jongens, ik word helemaal weer. Dan uh, beginnen we met die. Dus. Hier is die. 7 a.m. D is driving her van up to the beach to go surfing Dat was uh, het uh, nummer D. Uh, en daar zit die banjo dus uh, heel fijn en prominent in. Maar inmiddels uh, wordt er weer van instrumentarium gewisseld uh, in dat opzicht. En uh, heeft uh, Lorena inmiddels weer gewoon een akoestische gitaar te pakken. Uh, en dat yes. nummer dat uh, heet... En dat is meteen ook het laatste nummer. Het laatste live nummer vanavond. En dat is dan wel een touchable, hè? Want, ja, wij ja. noemen hem in deze versie altijd Acoustable. Acoustable. <laughs> nou, de, de titel spreekt voor zich, dus uh, mm. laten we maar horen wat het, uh, wat het is. It's not true if you know me and I keep it down when I scream inside. When shit goes down, this is where I hide. Uh, dit, is, dit is een versie die vergelijkbaar is... bijvoorbeeld als Eddie van hele binnenkomt in de studio... en een gitaarsolo bij B. Dit inzet. Dat vind ik eigenlijk daar wel mee te vergelijken. Eigenlijk. Ja, ja. ja hij kent, uh, Carlos kent zijn uh, klassiekers in dat, uh, dat opzicht. Uh, we gaan uh, snel weer verder... want uh, we hebben nog een interview met uh, onder meer Iris van Dijk... van Send Me Flowers. En dat is een heel blok. Dus moeten we dat ook uh, laten horen... Eerst het nummer van St. Me flowers, dan het gesprek... en daarna weer een nummer van St. Me flowers. I'm swimming in the garden... Where the flowers surround me... There is a flying statue coming closer... While I sleep in every chair that suits me Reading a book with a drum kit husband she confessed but nobody believed her they kept walking round the house searching for the body till late in the evening and now you try to tell telefoon hebben wij Iris van Dijk en zij is van Send Me Flowers. Dat klopt, hè? Ja, zeker. Ja, maar voor de mensen die jou wat langer kennen, en daar behoor ik ook toe, uh, weten we dat jij ook een Rob Akda award verleden hebt. En dat was met de Sirens. En daar moeten de mensen jou wel een beetje ook van kennen, denk ik. Ja, in Haarlem denk ik wel. Ja. zeker. Ja. ja. Ja, de uh, Sirens, dat uh, was altijd een... Uh, ja, ik vond het een uh, leuk gezelschap. Met dames die allerlei uh, vers op verschillende toonhoogten uh, zongen. En ook in die zaal, kan ik me toen herinneren. Ja, ja zeker. Ja, maar dat is uh, alweer een tijdje terug. Uh, nu ben je met Send Me Flowers bezig. Uh, hoe, hoe is dat uh, verhaal ontstaan eigenlijk? Um, nou, op een gegeven moment... Uh, ik heb altijd in verschillende bandjes gezeten, maar nooit uh, op de voorgrond helemaal gestaan. Mm -hmm. En nou kun je zeggen dat dat misschien bij de Simon's eigenlijk ook al wel een beetje zo was, maar dat ik dat de tijd nooit, nooit door had dat ik eigenlijk dat hele project een beetje, een beetje aan elkaar uh, lijnde. Mm -hmm. uh, en als ik daar eigenlijk, nee, ik schreef daar alles voor, nou, maar toch vond ik het altijd nodig om met andere mensen te zingen en durfde ik niet in mijn eentje. Um, en toen zat ik op een gegeven moment op het consultorium. En toen merkte ik dat ik, uh, dat ik er klaar voor was... om wel echt uh, zelf de, de voorgang uh, op, de, ja, zeg je dat? op de voorgang te staan. Ja. Uh, en ja, durfde ik het aan om mijn eigen liedjes... Uh, met persoonlijkere teksten te delen. En uh, ja, toen ben ik tijdens COVID... ben ik uh, heel veel liedjes daarvoor gaan schrijven. Ja, um... Wat, wat, wat is dan op een moment geweest dat je dan toch uh, dat knopje om kon draaien en dat je dan uh, ja, zelf in de spotlights kon staan? Uh, nou, ik heb een tijd in een, in een bandje gezeten hiervoor, zo wat nog steeds staat ook, uh, waar, waar ik samen met de gitarist David. Yeah. En uh, door op die manier wel ook al als lied aan de rest op het podium te staan, merkte ik dat ik dat gewoon echt, uh, dat ik dat toch Aankom, mm -hmm. Dat ik eigenlijk ook gewoon goed genoeg zong om dat te doen. Uh, en daar uh, ja, is het me ook wel heel erg bij geholpen. Bij, bij dat zelfvertrouwen. Ja. Om uh, als zangeres gewoon uh, nou, heel veel in je eentje te moeten doen. Ja. Zit er ook een stukje bescheidenheid in de mens Iris van Dijk? <laughs> <laughs> uh, ja, ik denk het wel. Ik denk dat ik het wel... Nou ja, ik ben nu 28. Ja. En ik heb nu mijn eerste plaats uit. Die, uh, die gewoon echt van, van mij is als het ware. Met een band om me heen natuurlijk. Die heel veel doet ook. Maar wel echt mijn liedje is. En dat heeft wel dus zo lang moeten duren. Ja. ja. ja. Ah, en, maar laadbloeiers kunnen toch ook altijd wel hele mooie dingen laten zien. En horen natuurlijk. Ja, zeker. En ja, ik voel me gelukkig ik voel me nog geen laadbloeier. Nee. Ook omdat ik gewoon nog altijd mijn ID moet laten zien in de supermarkt. Ik heb het idee dat, dat mijn... mijn mijn 28 jaar dat je dat niet per se aan me af. Doet. En mentaal, uh, ja. en mentaal heb ik dat ook niet echt. Ik nee. heb ook het gevoel dat tijdens COVID op de een of andere manier de tijd een beetje heeft stilgestaan of zo voor mij. Waardoor ik, ik voel me nog geen 28. Mm -hmm. Maar ik vind het ook echt helemaal oké okay om, om als laatste gezien te worden hoor. Ja. Uh, want ik vind dat ook. Ja, eigenlijk iets heel moois hebben. Ja, uh, wat uh, over die COVID-periode. Wat, ja. wat heeft dat voor jou eigenlijk uh, betekend in die periode? Um, nou ja, ik kwam toen uit het tweede jaar van het Cools En ik was eigenlijk best wel nou ja, overwerkt. Het was een hele, hele, hele heftige... Nee, je moet gewoon heel veel doen daar. Mm -hmm. um, en... Uh, voor mij kwam het eigenlijk op een moment dat, dat ik het best wel goed kon gebruiken om echt tot mezelf eventjes te komen. Mm -hmm. uh, en ik ben toen heel veel gaan schrijven. En heel veel gaan schrijven over dingen die de afgelopen jaren waren gebeurd. Waar ik op dat moment gewoon geen woorden voor had. Omdat het gewoon te veel was. Of omdat, ik, ja, gewoon omdat het ook op de concertoering best wel doorpakken is de hele tijd. Dus ik had eigenlijk weinig tijd om te reflecteren op hoe ik me echt voelde. Um, dat kwam er toen ineens allemaal uit, eigenlijk. Ja, ja. Dus, dus dat, uh, ja, dat was voor mij eigenlijk een hele, hele vruchtbare periode. Um, en voor de rest natuurlijk helemaal kut. Ja. Maar uh, in dat opzicht was het, was het een hele vruchtbare periode. Ja. Um, je hebt er ook een liedje over uh, geschreven, hè? als Send Me Flowers, 2020. Ja, wat, wat, uh, wat is zo'n beetje, of waar gaat dat er eigenlijk over? Gaat dat over jouw beeld wat je in die periode hebt uh, gehad? Of hoe moeten, we, hoe moeten we dat zien? Ja, het, um, ik heb dat in het begin van 2020 geschreven, toen, toen alles naar dicht ging. En um, het ging best wel goed met mij. En de afgelopen jaren daarvoor, wat minder. En ik had echt het idee dat 2020 mijn jaar zou uh, zou worden. Uh, en toen ging alles dicht. En toen ben ik heel erg gaan nadenken over. maar wat, wat voor groei heeft er dan nog wel plaatsgevonden? En. ja, yeah. um, yeah. dus. Yeah, 2020, what a joke. is wel een terugkomende. Uh, een terugkomende zin. Mm. die gewoon. Uh, nou ja, wel slaat op. Ik dacht dat het mijn jaar zou worden. en. Uh, en nou ja, alles stort een beetje in. Mm. Uh, maar in toefrijing, dat reflecteer ik heel erg op. Oké, okay, maar er heeft eigenlijk ook nog heel veel... ...groei plaatsgevonden in deze... Dat, ...ja, ik merk dat er eigenlijk heel veel ontstaat. Nu ik helemaal dus... ...zo op mezelf aangewezen ben. Ja. Uh, want... ...daar is eigenlijk ook een beetje... ...Sent Flowers een beetje meer, misschien wel meer... Uh, ...ontstaan in die periode. Ja. Ja, zeker. Want dat was... Nee, uh, ja, dat is eigenlijk toen... Ik ben inderdaad gewoon, nou, ik mij dat liedje eigenlijk ja. ook... Uh, ja, is, is, is, is de naam van, van, nou ja, de band of, of hoe dan ook, is dat een beetje metaforisch dan, in dat opzicht? Ja, het, uh, nou ja, het, je het zegt inderdaad, heeft het een, een hele mooie verhouding tot, tot COVID inderdaad. Van stuur me bloemen, wat ik, maar, uh, want iedereen zat thuis en iedereen begon elkaar dingen op te sturen. En ja. natuurlijk, maar nee... Dat is, dat is het niet. Nee, het is meer uh, ja, een soort kwetsbaarheid. Wees uh, lief voor me. Ja. Uh, ja. Zonder bloemen. Ja. En ook de verwijzing naar mijn naam, wel, uh, Iris. Ja. Uh, het is natuurlijk een bloem. Ja, ja. Maar ik wilde voornamelijk gewoon uh, een zin die zou blijven hangen en die mensen ook twee keer doet luisteren, omdat je eerst niet per se. Nat. Wat, er nou, wat, wat het nou is. En dat vond ik wel heel leuk... om mensen even na te laten denken. Ja. Nou, nou heb je... sinds uh, ja, een week... een EP die uit is. Ja. ja um, natuurlijk wil je hem zo... Uh, goed mogelijk... of eigenlijk heel graag mogelijk aan de wereld laten horen. Ja, zeker. Ja. Uh, ja. Kunnen mensen dat ook... Uh, zien en beleven? Dat jij dat doet? Ja. We hebben dus, nou ja, morgen, en dat is dus vandaag, als mensen dit gesprek uh, ja. luisteren, uh, hebben we onze ep release in de Waalse Kerk. Ja. En, uh, nou ja, dat wordt echt een, een geweldige, een geweldige show. Uh, dat, ja, dat wordt fantastisch. dat is in een, in, een, in een oude kerk, um, waarin we ja, een hele speciale, een speciale show gaan, uh, gaan neerzetten. Ja. En in de komende tijd komen er ook nog zeker optredens aan. Ik kan ja. nog geen specifieke data aan, meer, uh, noemen, maar die komen wel snel op social media. Um, ja. Gaat die delen. Ja. En, en is het ook uh, het begin van nog meer materiaal wat je uit uh, wil gaan brengen de komende tijd? Ja, er zijn nog twee EP's uh, die, uh, die, die, die stiekem in de maak zijn. Uh -huh. Dus uh, ja, we brengen binnenkort een kleinere EP uit met, met, met kleinere akoestische liedjes en daarna weer een volledige band-EP. Daar zijn we allemaal alweer mee, uh, mee ja, aan de Ja, ja je, je zegt akoestisch. Uh, is, is Send Me Flowers ook uh, voor een deel akoestisch dan? Nee. Maar, nou ja, trouwens wel. We hebben altijd in de set een paar kleinere liedjes, maar in principe is het een volledige band van zeven deze mensen. Ja. Um, maar die liedjes beginnen altijd bij mij. En dat is dus gewoon met een, met een piano. Dus ja. het leek ons leuk om... Uh, die kleinere liedjes... die we ook in principe... dus live spelen, maar dan iets groter. Ja. Wel in, in, in, in het klein op te nemen. Um, ja. Ja. ja. Um, als mensen wat willen weten... over St. Me waar kunnen ze uh, wat vinden... Uh, nou ja, het beste denk ik op, uh, op Instagram, uh, dat is Send Me Flowers Music, is, de, is onze naam daar. Maar je kunt natuurlijk het beste gewoon eigenlijk, eigenlijk, om ons te leren kennen, kun je het beste naar onze muziek luisteren. Uh, en dat kan gewoon op elke uh, streamingdienst nu. En onze EP heet Send Me Flowers, dus hij draagt gewoon de naam van de, van de band. Dankjewel. It's May ten, my old street is filled with blossom trees that hide bad memories. I guess they're passing after time. Gives a healing touch to life once in a while Between two Mercedes There's the yellow car of my parents It's ugly my eyes for Send Me Flowers. Met Iris van Dijk. Goed, nu zien de mensen thuis... die denken van... wat doet die Jaap Koper nou weer zo raar... met een pet op, jas aan. Nou, we hadden het net over... Artificial Intelligence. Waarop de opmerking wordt gemaakt... door Leon van Es, cameraman hier rechts van mij. En die zegt... nou, dan is binnenkort Jaap Koper ook overbodig. Dus donderstralend lekker allemaal in die AI. En ik zeg... Tot ziens. Ja, dat gaan we natuurlijk niet doen. Uh, want, uh, nee, nee, nee, nee, nee. We gaan even het, uh, het uh, gesprek ook even verder, uit, uh, uh, even verder afmaken natuurlijk. Uh, allereerst Iris van Dijk en Send Me Flowers. Want dat is het, uh, het eerste. Want er zit nog iets uh, aan vast. Want Lorena, jij kent Iris. Tenminste, je hebt... Uh, Ik kende het, uh, haar. Vroeger, ja, je kende haar. Ja. Maar, maar je hebt met haar uh, te maken gehad. Uh, ja, we deden, we deden tegelijkertijd een, uh, een muziekopleiding en toen uh, speelden we ook eventjes samen in een bandje. Dus uh, ja, voor, voor een aantal maanden. Voor een aantal maanden. <laughs> ja, het was heel lief. Ja. <laughs> uh, goed, maar dat is even uh, terzijde. Dan uh, natuurlijk toch even over die Artificial Intelligence. Want het uh, kwam even te sprake buiten de uitzending om. Maar uh, wie, wie is degene die... Uh, de, uh, dat is Carlos. Uh, wat, wat heb jij nou met AI? Ja, uh, zit, uh, zit Elon Musk over jouw schouder heen te kijken als je iets uh, doet of wat dan ook? Ja, het mag mijn achterneef. Nee, ja, achterneef. <laughs> Nou ja, prima. Hey, nee, AI, AI is, wel, is, is gewoon wel heel vet om mee, een beetje mee te spelen. En ik, heb, ik, ik vind alle nieuwe dingen vind ik gewoon heel boeiend. Dus als er dan uh, iets komt met muziek en, en AI... en je kan daar kijken wat het allemaal kan doen... dan kan ik regelmatig nog wel eens iets proberen... om stiekem iets in de band app te gooien. Zeg, hé, hey, ik heb een uh, songtekst geschreven of een nummertje geschreven. Maar ze hebben het elke keer steeds door. Dus, uh, uh, dus op dit moment is de Artificial Intelligence... Iets minder intelligent als de, de rest van de band. Ja, nou nog wel, maar pas op. Nee. <laughs> of uh, wil jij nog langer deel uitmaken van de band? Dan uh, moet je nu even zo lekker doorgaan als ik het uh, zo... We zoeken dus een nieuwe drummer. Ja, <laughs> <laughs> dat is bij deze dus ja, nu een al... Een drummer, uh, yeah. ja. <laughs> ja. Uh, maar uh, dat, dat even terzijde. Uh, nu uh, is dit weer een beetje het akoestische. Een plukt en dan... Wat was dat ook alweer? Unplugged? Hoe heet de EP verder? Help mij even. Ja, de EP die heet Unplugged. Maar Spotify vindt het leuk om er dan nog Unplugged live achter te zetten. <laughs> Over artificial intelligence gesproken om het uh, verder zoiets. Geen maar, idee. Misschien nee. heb ik iets, zelf iets verkeerd ingevoerd hoor. Toen ja? ik het aanmelde. Maar ja. dat uh, waarschijnlijk niet. Ja, maar heb, je, heb jij uh, en misschien ook de rest van de band een beetje stiekem gekeken ooit uh, naar die sessies die ze op MTV hebben uh, gedaan destijds? Nou, iemand in de band in ieder geval wel. Ja. Want we zouden dit project gaan opnemen in, uh, in een kerk. Mm -hmm. In uh, de zuidenvermaning in Westzaan. Daar hebben grijp... jullie ook opgetreden, toch? Ja, ja. Klopt, ja, ja, klopt. En toen, toen zei ik tegen de jongens van... oké, okay, nu hebben we alles, maar we hebben nog geen titel. Ja. En toen, toen riep iemand dat. Was jij het, Jeroen? Of? Ja... Oh, ja, maar ik heb niet ontplukt gekeken op MTV. Oh, nee. Oké, okay. ik moest daar dus wel meteen uh, aan denken toen. Ja, <laughs> ja die Nirvana-sessie is echt. Ja, die is wereldberoemd. Super, uh, ja, die populair. is wereldberoemd. Ja. Maar uh, wat, was, was, de, de, was dat gewoon een ingeving van. lijkt ons wel leuk om helemaal akoestisch iets te doen? Zoiets? Ja, want um, het is heel leuk om, om als band voluit te spelen. Mm -hmm. uh, daar krijg je ook heel veel energie van. Maar we vinden het ook leuk om een beetje de verhalen te vertellen die bij de nummers horen. Mm -hmm. En als je iets meer stripped down de instrumenten erbij pakt, mm -hmm. dan ligt de nadruk iets meer op de tekst. En ja. daarom, vanuit dat oogpunt leek het ons leuk om, om dat op die manier ook uh, vast te leggen. Duidelijk verhaal. Uh, dan natuurlijk hoe vonden jullie het? Um, nou ja, ik wil, <laughs> ik wil niet verspelend doen. Maar <laughs> nee, ik, uh, ik vond het heel erg uh, leuk vanavond. Ja? Ik heb echt genoten. Ja, ja. Dus, uh, uh, en uh, ondanks onze rare... Nou ja, ik Ratten. zei het al net. Ik voel me hier meteen thuis. Want ja. de chaos die we altijd hebben overal, die uh, zag ik hier ook ja, wel terug. Zijn, ja, dat zijn <laughs> wij ook uh, ten voet uit. Um, nog even voor het uh, mensen die jullie willen vinden op het wereldwijde web. Waar kunnen ze jullie vinden? Carlos. <lacht> Brandlos. TikTok. <lacht> nee, niet op TikTok. Nee, ja, nee oh, mm. op Instagram. Facebook. Ja. Uh, binnen, website is onder, is onder herconstructie. Die, dat had ik kort. ja. Maar check vooral Instagram. Want we gaan binnenkort op tour. En daar komen alle tourdata's. En dan zie je dat we in Engeland uh, verschijnen. Ja, dat zag ik. Ja. Uh, wel leuk. Een uh, Engelse uh, tour... Of een optreden in Engeland. Waar is dat? In Londen? Ja, Londen, Liverpool. Liverpool ook. Oxford. Oxford yeah. Middlesbrough, Hartlepool. <laughs> ja, het ah, is uh, dus, dus een beetje in het noorden en het uh, midden van Engeland zo'n beetje. Nou mensen, uh, ik vond het hartstikke leuk dat jullie geweest uh, zijn. En wellicht tot een andere keer. Ja, heel erg bedankt. Ja, heel erg bedankt. Ja. Ja. Ja. Ja. Um, wij gaan uh, zo'n beetje... Uh, langzamerhand een beetje afsluiten. En dat is met onder meer deze band... die we kennen van... Bevrijdingspop en de Rob Agda -board. We hebben het over Hunk en Pol. Stonden ze daar in, uh, in boksbroeken. Stonden ze op te treden in Slachthuis Hanum vorige week. En dat deden ze dus samen met Moodboard. Uh, die had ook uh, kennelijk een hele nieuwe single uitgebracht. Uh, maar uh, zij hielden min of meer deze single ten doop. En als het goed is komt er nog meer van Hunk aan. Dat hebben we vorige week uit de mond van Joan van Hunk kunnen horen. En uh, er is nog veel meer. Want ze doen mee in de popronde van dit jaar. En ook in Haarlem. Dat hebben ze met een hele listige truc... hebben ze dat voor elkaar weten te krijgen. Dus dat uh, is een beetje het verhaal. Afsluiting van deze grote... Uh, dat is uh, van deze 3 voor 12 Noord-Holland. En dat doen we met... de single die vorige week is uitgebracht... van Niels Buis. Dat nummer dat heet... Change of Season. Dag!